Wij gaan over naar de volgende pagina, pagina Kuf, Lamed, Bed, 132, Hasulam, de rechterkolom, de regel 1. We um, Peter det siger welmro Lemahat i lega hi basar kadesh twei dihatim be brit kedish Akavana aldri ani shama Ali de vier kadesh kadesh Khamoshe, Omer, Khamoshe, Katu, Bazohar. Vijf. Ume besari besari, echze eloka. Mihai, mai, Ume besari. Ume zes, mi bailek. Hier staan geweldige, geweldige dingen die hij ons vertelt, ro? Um, de eerste regel, en wat hij zegt, en hij zegt, is ook, lemme gaten, basar, om, dat, um, heilig vlees, twee, de hatim bij, waarin, het hele verbond is ingekeerft. Wat betekent dat? Hier is een bijzondere iets wat, wat, wat Hij ons vertelt. kamana ala Shama ak dusha. De zin is, het slaat op de heilige Shama. drie. Sheinik, Sheret, en nu goed, goed opletten, elk woord wat hij ons vertelt. Want dat is de wat hij ons vertelt: dat is eigenlijk de, de, de, na, de navelstreng, de navelstreng naar, de, naar de schepper, naar het eeuwige leven, naar de bron van het leven. Dat, dat is eigenlijk dat de, het slaat op, dus, op de heilige Neshama, de heilige ziel in de mens. Dus geen roer, geen uh, Nefish van de ziel, maar de Neshama, de Heilige Neshama, Shehini Ksered, welke Heilige Neshama is verbonden, weet je, en wordt uh, gewaakt, bewaakt, uh, beschermd. Al-idee, Brit, kodes, kijk wat je zegt. Door het heilig verbond. Dus door je Kmoshe Gatubba zoger, Zoals in de, de zoger staat geschreven. In het zoger van het breshit En dan eh, van Abraham van in het stukje In een hoofdstuk Lech Van ga uh, jezelf voor jezelf. Toen Hashem zei tegen Abraham. En daar staat het in. Dat wat wij steeds herhalen. Dat, dat, dat principe, kroonprincipe van de Zoger en Ari. 5 Om mijn besari loka. En uit mijn vlees zal, zal ik het Godelijke zien. zien. Bijzonder, bijzonder belangrijk wat nu ons vertelt. Mai om besari. Wat betekent uh, wat hij zegt? Om uit mijn vlees, vanuit, vanuit mijn vlees. Zegt hij. Om je mi baile. Het had moeten gezegd, het had staan. Vanuit mijzelf, vanuit mijzelf zal ik, zal ik het hele gezin. Ja, dat is vanuit mijzelf. Waarom staat het uit mijn, vanuit mijn vlees bijzonder, bijzonder belangrijk, Va vanuit mijn vlees, zal ik de schepper zien, kijk nou, niet vanuit mijn hoofd, niet vanuit mijn hart, duidelijk, niet vanuit een of andere, andere plaats, uit mijn partsoef, uit mijn partsoef, maar, vanuit mijn vlees, hij zegt, het moet, waarom staat het niet, het gaat moeten staan, met mij, me. vanuit mijzelf, ja, vanuit mijzelf, ja, moet het, moet het, But why do you say fleisch. I flesh. This. I am not flesh. This. I am not my flesh. This. This. This. This. This. This. de This. This. This. Minei, hamei, lekutsha Brihu Minei, Mamash Negen. Vinishmata, kadisha, itahidat be. Nou, deze zin had ik gezocht uh, tientallen jaren. Deze zin, voor deze zin had ik, was ik bereid om. Uh, de hele wereld door te reizen, om te zoeken, om te weten, hoe, hoe wat is de weg, op welke manier kan ik mijzelf zuiveren, dat, dat ik het goddelijke zou kunnen zien, betekent, goddelijke betekent niet dat ik moet hem zien, dat ik het, oh leuk, oh mooi, oh fijn, oh wat heb ik gezien, ja, de zevende, voor de ze, het zevende wonder van de hemel, van de wereld, of zo. niet dat, maar uh, de weg dat ik mij kon uh, vinden, de redding dat zou kunnen vinden daarin. En uit te komen uit de verslaving van deze wereld. Dat ik niet, niet klaar ben, dat is niet belangrijk, maar ik weet dat er is. Ik weet dat ik vanuit mijn vlees nu, weet ik de redding te vinden en kijk nou wat hij zegt. Het is de bijzonderste wat hij ons nu zegt, en hier uh, raad ik u aan om dat grondig, dat in te kerven, dat in jezelf, want dat is deze zin, is uh, onovertreffelijk wat hij hier ons zegt, voor ons geestelijk werk, voor onze reding voor onze vervolmaking, voor, voor, voor, voor, voor, voor vervulling van ons leven. Daar gaat het om. Niet Goden, maar wij moeten komen tot de vervulling. Let op wat je zegt ons. Zes, na de punt. mi maas, we golen, maar vanuit, vanuit mijn vlees, dat werkelijk vanuit mijn vlees, Enzovoort. So dus het is niet een, een, een symbolisch iets, dat dit gezegd is. Maar dat werkelijk vanuit mijn vlees. Wat betekent dat? Tanja, Want we hebben geleerd. Bachol, zeven, zimna Telkens. De jeterashem, wanneer de mens wordt ingekerfd, in de mens wordt ingekerfd, dit eh, regime, de, deze inkerving, deze heilige inkerving, de haai oat van dit teken, teken van verbond, betekent, van binnen betekent Besneden is, betekent niet naar vlees besneden, betekent dat jij jezelf kan besneden, dat jij waakt daarover. Want Yeshua had gezegd, waak daarover, dat is betekent dat, dat, dat het, het verbond van het hel helig verbond van, het, van um, deze plaats uh, je En nu kijk wat je zegt ons, acht. Dus telkens wanneer dit teken in de mens is ingekerfd, dat betekent dat je waakt over deze plaats van Jesuit. Mienei hamele koetsabrihu, vanaf hem, vanaf dat deze plaats, ziet hij de heilige gezegend is hij. Alleen vanaf deze plaats. minei mamash van deze plaats, daadwerkelijk vanuit deze plaats. Alleen vanuit de Jezusot kan men de Schepper zien. Kijk wat die zegt ons. We Shmata kadisha, it yahidat be. En de helige nishama wordt, wordt verenigd in hem, in de mens. Bijzonder, bijzonder iets. Echt. De, uh, want kijk, waarom is dat vanuit deze plaats? Van, van, waarom vanuit de jesot? Welke plaats, als je wacht over de jesot, betekent dat vanaf jesot doen, doen wij het licht, de man, opstegen. Welke licht kan men aantrekken vanaf jesot? Ja, van welke licht? Tot, waren, tot welke plaats, tot welke plaats wordt het uh, man steekt op vanaf jesot? Tot, tot welke plaats komt dan Orgozer, vanaf Yesud? Tot welke plaats? Welke plaats, welke licht kan die aantrekken? Gaia. Ja, Gaia, ja, ja of niet? Gaia, dus licht Gochma. Ja of niet? Dus, ja, als het alleen, kijk, als het, als, ja, als de ja, laten we zeggen, je zot staat niet op de plaats van de jisoot, maar maar staat in de ketter. Dan wordt een zerk, de kleinste van alles. Ja, dan is alleen in de ketter. Dan alleen maar wordt aangetrokken, alleen licht lichnevers. Als de jisoot staat alleen op, op, in staat in de in kli hochma. Dan hoeveel lichten ziet hij? Ketter? Ja, alleen twee, twee, twee kilim heeft hij dan. Klieg en klieg met twee lichten. Licht nefes en licht roeg. Ja, als soot stijgt op, staat, dus korte of staat in de bina. Dan is het drie lichten, ja, nefes, roeg en shama. Maar wanneer de soot staat in de zeer en pin, hier in dit geval is het het laatste, onderste, de onderste punt van de zierenpin, dat is de Jezot, dan kan die aantrekken het Licht Chogma. En het Licht Chogma, wat is het Licht gogma? Waar ligt God? Lichthoch, Licht Chogma, we hebben geleerd, dat is ogen, ja? De plaats van ogen. En ogen betekent zien. Dat betekent dat men alleen vanuit deze plaats, van de Jezot, heeft men dan de kracht. Om de maan te doen opsteken tot het licht Gogma die zien heet, dan ziet men, Hakadosh Baruch, duidelijk, daarom ziet men de Heilige Gezegende Zij. Alleen vanuit deze plaats kan men het licht Gogma aantrekken, daarom alleen vanuit deze plaats kan men de Heilige Gezegende Zij zien. dat is, de, de, ja, bazaar, bazaar, maar dat is, de bedoeling is dan de jesot, jesot van de zee eh, Negen, na de punt. Er is, ik heb geen woorden van, die, die om echt de, het belang daarvan, van wat wij nu, wat hij ons nu vertelt, om dat te, te kunnen voldoende benadrukken. Om te waken, te zorgen dat jij... Steeds over de Jezot wacht, want vanuit de jesot kan je het licht Chogma aantrekken. En alleen het licht Chogma, bij het aantrekken van het licht Chogma, kan de Citra, de citra Agra verdwijnen, als het ware. Zelfs in onze tijd, wanneer we nog voor de Gmartikun alleen het licht Chogma, het stralen van licht Chogma, zelfs het schijnen van het licht Chogma, heeft de kracht om de citra Achra te doen uh, verdwijnen als het ware. Niet dat zij helemaal verdwijnt, maar men uh, als het ware als volk gaat, wordt opgelost. En dan kan men dan uh, redding ontvangen. Alleen in de redding bedoel ik, redding uh, in voor de Marticon, ja, de reding uh, uh, van wat wij noemen dat correctie van de schepping. De redende, het reddende licht van de correctie van de schepping. Maar bij de Martikon zal ook de, komen dan de, de, het reddende licht van de uh, Jehida, van het doel van de schepping. Dus Precies. heeft een functie van, maar goed, hij zal nog vertellen wat het is. Jesoad, hij bedoelt, hier ook, hier wordt bedoeld, Ateret Jesoad natuurlijk. Jesoad heeft twee plaatsen. Yeah. Jesoad zelf, dat is dan nog, dat is hoger, yeah. maar Ateret Jesoad, dat is de plaats wat, hij zal het nog vertellen, we zullen zien dat. Maaktief. Minischmat eloka elf jafdo. Ayen sham. Kijk wat hij zegt ons. Negen. de punt. We i lo en En indien hij de mens wordt niet waardig. Wat betekent dat? Tien. De lo natuur lag hij oot dat je niet wakt over dit teken van verbond met Hashem, over de Maakt Magtie, wat is geschreven over Hem? Mens maatelokaiyavdu van de van de neshama uh, zullen zij de hodelijke neshama zullen zij verliezen. Ayensham leest daar. Zie je dat? Wie niet houdt zichzelf aan de Ater, aan de Jezot. Ik okay, weet niet wie ik bedoel dan Ater. Jezot, zeg gewoon in het algemeen. yesod dat is de Brit, het hele gebied, het hele verbond. Dan ook Neshama wordt verliest. Die. Maar hoe kan je dat verliezen? Omdat betekent verliezen betekent dat die geen oor, geen man kan doen opsteken dat hij neshama kan aantrekken. Neshama betekent uh, licht Chogma kan aantrekken. Maar we noemen dat in het, in het algemeen, we noemen dat neshama is de hoge ziel. Dus alleen maar via de soort kan je dan echt jouw heilige ziel neshama aantrekken. Wie dat niet doet, die leeft niet, zonder die leeft niet. Die heeft dat niet in zichzelf. Die ervaard dat niet in zichzelf. Elf, Na de We We hebben het gevoel dat het leven is. De En, vert in hozeret a orla, schihia citra achra, lingo babrit, vert in hakodesh, scharideize, misteleket, takeef nishmate loka, vijftimimimimenu, kijk wat is echt ons. Dus. Dat had je ons dat verduidelijken. We zesje om erkannen, dat is. Dat is Elf, en dat is wat hij hier, hier zegt, de zorg. We hegarim lemeha lemechami lemechati, sorry, en hij zal daarmee veroorzaken de mens, dus door die kwade, over, kwade overpenzien. Hij zal daarmee veroorzaken lemechati, la het het uh, tot zonde brengen dit heilig, heilig vlees de heino dat wil zeggen hier dat wil zeggen dat door de kracht van de overpeinsingen die kwade overpeinsingen dertien josera orla Keer terug de, de voorhuid, dus de, de Shahi ha-sitra-achra, dat die de sitra-achra is. lingua brita kodes, om aangehecht te worden, om zich aan te hechten aan het, heilig, aan het, heilige, aan het heilige verbond. 14 al idee, ze miste lekker dat daardoor direct verdwijnt van hem, van de mens, de goddelijke duidelijk. Waarom? Dan wordt het, kijk, alles is naar de overeenkomst naar eigenschappen, zie je dat? als je komt, als we komen tot de jesot, dan hebben we overeenkomst naar regenschappen. Een ateret jesot, overeenkomst naar eigenschappen. is, is, de kracht van de jesot is, geven. Ja, of niet? Jesod is eigenlijk, moet je zo zien, jesot, zeer en pin, geest het is, de kracht, heeft de kracht van het geven. Geven, goed opletten. Heel belangrijk wat ik probeer nu te zeggen. Dat Zeeran bestaat bestaat, we, we weten dat, in de Katnoten. Die heeft in Geset Gorati Feret net zo gehoord in Jezot. Nou, Geset Gorati Feret, dus Zeeran boven de gezet, Dat is de kracht van geven omwille van het geven. Nee, sorry. Ja, is goed. Gegeven omwille van het geven. Goed opletten. En de kracht van de zeeranpien van net zo gehoord en Jezot is te ontvangen omwille van het geven. Nou, dat is toch, dat is ook weer geven. Dat is een vorm van geven. Zie je dat? Daarom Jesod heeft ook rechts en links in zichzelf. Rechts is Jesod en links is Ateret Jesod. Je heeft ook zo'n structuur. Maar dat is dan ontvangen omwille van het geven. Jesod geeft de rechterkant van de jesot geeft, en de linkerkant van de jesot ontvangt. Maar dat is dan ontvangen omwille van het geven. Dat is de kracht van de jesot. En dat is eigenlijk het doel. Daarom, is, daarom zijn wij uh, aangewezen van de, door, de scheping, door de schepper zelf, om ons te waken over, te waken over de jesot omdat dat is, het, dat is het hoogste wat we kunnen doen in, in, uh, in ons leven, binnen de 6000, gedurende 6.000 jaar. Alleen ontvangen omwille van het geven. Want in de goed kunnen we niet ontvangen. Duidelijk, daarom kunnen we alleen maar ontvangen omwille van het geven. Daarom, als er, kijk, als er aan de je als de mens dan het, de verbondenheid met de jesot verliest, betekent, en hij, dan zegt hij dan, de orla dan de voorhuid, betekent de klipoot, gaan overheersen deze plaats, betekent, uh, bekleiden als het ware de jesot, He? bekleden als de jesot. dan wordt het, wat wordt het, wordt het verschillende eigenschappen met het licht, Uiteindelijk, uiteindelijk, je soort is geven. Oké, okay. je soort is geven. Oké, okay, geven omwille van het ont, ontvangen, omwille van het geven, doet er niet toe, maar het is toch wel geven. Daarom kan je soort het licht ontvangen en doorgeven. Ja? Maar wanneer de klipoot gaan omhelsen, omhullen de je de klipoot, dat is dan de voorhuid geestelijk, dan die hebben dan alleen de kracht, welke wensen hebben ze alleen maar de kracht om, te ontvangen voor zichzelf. Nou, ontvangen voor zichzelf, daar staat direct gaat, komt in werking het mechanisme, om, ja, om het mechanisme, zo hebben we dat geleerd, van Bouchard, van de schaamte. Om, scha om geen schaamte, de schepper, de schepper wilde dat de mens geen schaamte zou hebben, Ervaren bij het ontvangen. En daarom wordt de mens, de voor de mens zijn ziel, het licht, eh, verhuld. En dat is wat hij zegt. En de mens direct verliest zijn goddelijke eh, neshama. Verliest betekent dat verliest uit zijn gevoel, uit zijn waarneming. Niets verdwijnt in het geestelijke, alleen van. Zijn ervaring van de waarneming van de mens, van zijn gevoel, verdwijnt, uit zijn gevoel verdwijnt, zijn heilige neshama. Betekent dat neshama voor zijn gevoel, die vertrekt omhoog, die gaat waar naartoe? Die kan hier niet zijn, als het ware, in het gevoel van de mens. Dan als het ware, goed oplet, als het ware, die verlaat de mens in zijn gevoel. Iemand, uh, iemand, wil geven uh, cadeau voor anderen en anderen direct een schaamte Ja precies, ja yeah, uh, yeah, in onze, in, ja, precies in onze in onze is hetzelfde. Als iemand krijgt een cadeau, die een beetje schaamt. Oké, okay, maar goed, yeah, okay. um, ja who dat is goed. Oké, duidelijk ja, hoe dat in elkaar zit. Kijk, het, je, je kan het ook ervaren als je, s'avonds bijvoorbeeld, wanneer je een drukke dag heeft gehad, hof, en dan ga je naar bed, en dan laat jezelf, breng je jezelf in uh, rust, betekent ook dat alle krachten steeds dalen naar beneden, naar dieper, dieper, dieper dan als je merkt dat je dat uh, leert te ervaren, dan zal je ook ervaren dat het is net of, je moet het natuurlijk niets zien uh, materieels, maar als je dat goed tra traint jezelf om dat te ervaren, dan kan je dat ervaren net zo dan ogen dicht, en dan heb je gevoel waarneming, alsof, zo weet je, zo net als een net als uh, wolkjes van jouw gezicht, net als wolkjes die vertrekken vanuit jouw gezicht, omhoog. Weet je? Dat is betekent dat al die drukte, die, die, als het ware, al die omhulsels, die jij aangetrokken had, op, op die dag, die nu vertrekken, als het ware, die gaan omhoog, en, en jij wordt jou, de mens zoals je bent, dus dan innerlijk ook die verschijnt dan op dat moment. Dat is wat hij, zo'n gevoel dat alsof de, de shama de hele nechama vertrekt. Maar hier in dit geval vertrekken dan alle om, omhulsels, als het ware vertrekken, en jij blijft en natuurlijk ook, en dan blijft het ook alleen dan. Um, en natuurlijk ook dan, uh, de dag is voorbij, natuurlijk ook dat Geset en de, de Shama, als het ware, komt uh, um, als ormakief. Verlaat ook de jouw want s'avonds hebben we gezegd dat alleen de dien regeert. Ja? Dat is de Geset en de, de Shama, zoals we zeggen, die vertrekken, als het ware, verlaten. De mens dat betekent niet verlaten, maar als oormakief hangen zij boven, boven jou. Maar dan is het om, om een andere reden, het is niet om de reden van zonde, maar om de reden van, maar dat kan je wel ervaren dat, dan kan je dat leren ervaren, dat komt omdat het, je hebt geen kracht meer, niemand heeft al kracht daarna, s'avonds, als je naar bed gaat, dan hebben we alleen maar een stukje nervus in onszelf, en niets anders. Dan de neshama die verlaat jou de heilige neshama. 15 nadepunt. We ze sode, haetz. Rasha. altigabi Gabi. Punt. Er is geen punt, maar dan uh, komt er een uh, verwijzing. Vijfje naar de punt. We zes zot, en dat is het geheim zoals het geschreven, zoals het gezegd wordt in de zoger Brichit. In de zoger zelf van het hoofdstuk Brichit, daar zegt de zoger dat uh, we zes en dat is het geheim zoals het van hetgene wat gezegd wordt daar in de zoger. dat toen. Ik ga het verklaren een beetje, zo, dat is het erg kort, eh, dat zinnetje, maar dan is nodig wat een beetje toelichting. Dat wanneer de slang heeft Gawa verleid, dan heeft die eerst aangeraakt zelf de boom, hè, de, boom de boom van goed, goed en kwaad. En dat liet hij ook zien aan haar. Kijk, niets gebeurde met mij. En hij poeste, duwde haar ook tegen de boom, tegen de stam van de boom. En er was niets gebeurde, dus hij bleef leven. Dan zegt hij wat de zoger dan zegt. "Shitzaaka sahaka dat toen hij, de, de, de, de slang, de citra agra, heeft aangeraakt, de boom. Van, van de boom, toen dus de, de, de boom van goed en kwaad. Dat de boom, de boom heeft geschreeuwd. Uh, Lied geschreeuwd, ja. uh, geschreeuwd. had geschreeuwd. Ja. We tsaakha en de boom schreeuwde. Rasha, de boosdoener, boosdoener zegt ze tegen hem. altigabi raak mij niet aan. Hij verklaarde het even. 17. Kia ets, hoe a je zoot. Wat eet, 18, how is zoot. Hoe ets, adat, dovara. Kijk wat hij zegt ons. Hier geeft je ons geweldige um, definities van je en ateret is Kijk wat hij zegt ons. Ik zou dat ook aan, aan, do, uh, onder, on, onder, zeg je dat. Onderstrepen ja, kijk wat belangrijk wat hij zegt: Ki ha ets, hoe ha yisoot? Want de boom, de boom, de sleven, de boom is de yisoot in de mens, ook in de mens. Natuurlijk is alles wat in het hogere is, ook in het lager is terug te vinden. Dat de, de boom is, de boom is, de boom, de sleven, dat is de yisoot. Hij zegt niet welke like boom. De boom is de jesot. We het jesot, en dat kroontje van jesot, is, dus ateret jesot, dat is lagere, de lagere gedeelte, het lagere gedeelte van de jesot. Goed opletten, het, het, het, het, het, het lijkt het wel een kroontje, maar het is wel het lagere gedeelte van de jesot. Dat is, etzadato vara, de boom van goed en kwaad, de boom van goed en kwaad, is, ater het jesot. Dus dat is het lagere gedeelte, het, is het laagste gedeelte. De jesot heeft twee deeltjes. Boven en midden. Boven en en onder. Niet drie. Elke sfera heeft drie. Goed opletten. Maar jesot heeft alleen maar twee. Alleen boven en, en de middelste. Duidelijk boven en het middelste. Ja, we weten dat de soort is dus. Is, is, is, heeft. Waarom heeft hij zo twee? Tijdelijk omdat het omdat de klipot, om de klipot zijn als het ware afgesneden. En je zot heeft twee. Dus de bovenste heeft de, uh, de soort heet. Je uh, de boom heet de boom de boom zelf heet je En de alter is de boom van goed en kwaad betekent, hij zegt het niet, maar het betekent dat de boom hij bedoelt, wie is je zoet, je soort is de behoort tot de boom des levens. En dat andere, je is de boom van goed en kwaad. Belangrijk, belangrijk om dat te fixeren. Jezelf goed dat um, uh, te plaatsen in jezelf. Wat, wat Um, de regel 21 we zes homer we hau al gehinnom dome 22 schme we zes homer en dat is wat hij zegt de, man, de mamuna, en die, degene, en die, die, die, degene die aangesteld is, al over de gegenom, over de hel, Dome Shme, zijn naam is Dome 22. En met die twee grondbetekenissen die ik jullie had gezegd, en hij gaat het zelf ons dat toelichten. 22 na de dubbele punt. Wanneer ik de me, de mama. Kinotel 23 wil ik naar de me, wil ik de me, wil de me, wil ik naar de van die. Hij die aangesteld is over de hel. We domé, en hij heet dome. Van het woord. Van het, het woord de mama. De mama is, is zwijgen. Het zwijgen van ontsteltenis. Bestaat zo'n woord, ontsteltenis? Oké. Okay. Als het niet bestaat, dan maken we zo'n eentje. Maar dan betekent dus van zwegen van onsteltenis. Dat is, dat is niet zwijgen normaal, goede, positieve, maar, maar het is, het is een, dat heet dan de mama, dat men ontsteltenis, maar men heeft geen kracht, en men weet, heeft niets. Kino tel mi menu, want hij die domein mij ontneemt van hem, van de mens, dus die tot hem komt, die ontneemt van de mens, de ziel van het leven, levensziel. U iro en laat hem achter bij de mama in die onsteltenis, in die, in die onsteltenis van het zwijgende zwayhend, onsteltenis. Shehi mita, dat dat is dood. Ja, dus zwijgende ontsteltenis, dat is eigenlijk de dood. Dus dat is geestelijk, geestelijke dood. 24. Dat is één betekenis, ja, van, dit, van zijn naam, Domè. Van één, we hebben gebruikt hier, één stambetekenis van dat woord, van het woord de mama. Alleen, de, de tweede letter, Mem, wordt toegevoegd. Eh, uh, aan dat woord. Want elk woord bestaat uit, normaal uit drie medeklinkers. Dus de derde medeklinker, zwijgende medeklinker als het ware, de derde, is Mem. Dus de wortel woord, van het woord, stam, is van Dome, is in dit, in dit verband, is Dalet Mem Mem. Alleen de laatste Mem is, valt weg als het ware. 24. Na de punt. ב' אוד אפ שארל פאריש מישום, ש"ו, מלה, 55, אמיבי, אדฮירחור, הירחורים, אל אחות, ב' אס 55, מחשvatא, ש"א, כדור, כדור, כדור, כדור, כדור, כדור, כדור, 27, Jeloet Isha Goed opletten wat hij zegt. Ons. En nu gebruikt hij de tweede stambetekenis van dat, de naam Dome is lijken op. Ja? Leken op, of schijnen te zijn. Ja, lijken op. Dat is een andere betekenis. We ooit even Charles en nog, en en nog, kan men, kan men dat uitleggen. Waarom? Het zijn twee betekenissen. Daarom zegt hij dan. Men kan het ook nog bovendien uitleggen. Mishum dat. Waarom? Hoe? Mishulm hoe, malach. Omdat hij is de engel. Die dome. Waarom hij die dome? Omdat hij is de engel. 25. Ami wie hij daar hier die brengt de, de kwade overpeinzingen over de zonder, hij, die zonde, zonder, hij brengt over hem deze de kwade overpeinzingen. wel als 26, mag, schwat, af, let op wat hij ons vertelt. En hij maakt de gedachten van de Heilige gezegend. Dus hij, door mij, op, ja, lijkend op de gedachten van, iemand die geboren is uit een vrouw. Dus en, en iemand van, van vlees en bloed die geboren is van een vrouw, betekent uh, alles van, mensen, van mens, van vlees en bloed. Dus daarom is de, zijn naam Domei, dat hij neemt de gedachten van de schepper en hij veraardst zij, maakt die gedachten van de schepper lijken op de gedachten van de mens, die uit de vrouw geboren is, betekent uh, niet, dat betekent uh, niet, uh, niet komend uit de schepper, van de schepper. 27 na de punt. Dat is de tweede betekenis, dat hij, man shah adam mevin shelo de linkerkolom, de regel 1. Shalom mahashvotaf, mahashvotainu. Goed opletten wat je ons vertelt. Elk woord probeer het nu ook goed opnemen. Dat al die tijd telkens wanneer de mens begrijpt dat zijn gedachten, dus gedachten van de schepper, zijn niet onze gedachten van de mensen van vlees en bloed, die geboren zijn uit vrouw, aan de buik van een vrouw. We loodden erkenen, en dat zijn wegen van Hashem, zijn niet onze wegen. Twee, maar ja, want hij, zijn wegen is om te geven, en onze wegen zijn om te ontvangen. De dat wil de hainu dat wil zeggen. De let machasvat wie sabek dat wil zeggen dat geen gedachte kan hem geen gedachte kan hem helemaal geen gedachte, absoluut geen gedachte kan hem vatten. Lo, drie bamachasvat daar wel lo, bij nog in zijn, nog aan zijn, dus de geen gedachte kan hem aangrijpen, nog in zijn, aan zijn gedachten, en niet aan zijn bestuur, als de mens zo dat, dat uh, begrijpt, dan kan bij hem absoluut niet, een voorstelling opkomen, een voorstelling uh, uh, zijn, vier, alda dat het bij hem uh, zou opkomen, God, God verhoede, hij zou hier hoer, vijf, achorafit barach, een of een andere, eh, uh, Kwade overpeinzing over de gezegende. Vijf. Na de komen. Dus als een mens dat um, begrijpt dat het zo is, dan bij hem, ja, als een mens begrijpt dat, dan bij hem kan niet, de kan, kunnen niet dat soort kwade overpeinzingen komen. Als er een gedachte komt, dan gaat hij hem direct wegpromoveren. Ela besiebd het n'imtza amalach zes dome, misdaak misdaak elav, om mijn wijs boor stut zeif. lomar maar, dome. Le aschemit barach, badat, u was zegelacht. Was kvar muksar le hol min neya hier hurim. U moos ho negen Bijzonder, bijzonder belangrijk. Wat ons vertelt. Um, de regel, ah nee, de regel waar, waar de regel, de regel vijf nog, ja? Yeah. Eila, na, five, na de komma. Ik zou hier een punt, punt zetten in plaats van de komma in de regel 5, zou ik het wel een puntje van maken. Zo goed zijn. Ella besiegt het, maar vanwege een zonde, neemt zonde. ze blijkt dus dat Malach ze is dat de engel dome verschijnt aan hem of doet zich voor hem. Hoe doet zich aan hem voor? Om een wie boor en brengt in hem en de geest de, nar, nari, nar, de narige geest ja? naar geestigheid. Zie je nar, de naar de, de, de geest van narigheid. Maakt hem naar geestigheid, naar geestig 7. Lamar om te zeggen. Sri Ludisha, kijk wat die zegt ons. Dat hij die geboren is door een vrouw, domela Mela Hashem Barach, die lijkt op de Hashem op Hashem gezegend is hij. Dat een mens van vlees en bloed, die lijkt op de schepper, bedaard in zijn kennis, en in zijn uh, verstand. Acht. Uh, en zo lang ik dat, dat is wat hij brengt over de mens. Die dan, wanneer de mens uh, laat zich laat, zondigt. Acht. We ask waar Mochsar Lecholmenech En dan is hij al geschikt, deze mens. Lecholmenech naar voor alle soorten. Kwaad over peenzingen. en dan trekt hij hem. Die domein trekt hem, deze mens. om, naar de hel. Zie je dat? Iedereen ziet het van jullie, dat het waar hij is over spreekt. Wat is de hel? Waar is de hel? Hier is de hel. Het is ervaring van de mens is de hel. En niet waar ze de. Waar zij kinderlijk over de hel spreken, de religie over de hel. Hier, als de mens zondigt, zie dat, dan komt hij tot allerlei gedachten. Ja, dat de mens is net zoals de schepper, de zo hoogmoedige gedachten. dezelfde verstand heeft, et cetera. Dus gaat het allemaal binnen zijn verstand dat doen. En dat, dat, dat brengt hem tot allerlei kwade overpeinzingen. En de ah, zo so lang hij. Hey. Zie je dat? Maar kijk goed opletten dat de overpensingen niet. niet de domein. niet de. Jij kan zeggen ja, de overpensingen die komen van de domein. Okay. van de engel. Nee, de engel doet het niet. Kan niet jou binnenkomen, jou en jou laten overpensingen. kwade overpensingen komen van jou en niet van hem. Wat hij he doet is. Hij alleen verleidt jou. Begrijp je dat? Hij kan alleen de mens verleiden. Ja, verleiden De mens doet, Kijk, wat, hoe, hoe verleiden zegt hij? Kijk, hoe, hoe geweldig wat hij ons vertelt. Elk woord. Hij brengt over hem roer stoet. Hij brengt over de mens de, de geest van narigheid. Als ze komt bij jou, de geest van narigheid, wat moet je dat doen? Moet je niet reageren daarop. moet je niet, niet uh, geen zwoeg maken met de geest van narigheid. Als je daarop geconcentreerd, gefixeerd raakt, dan laat je dan, dan het net, als je let daarop, denken dat het net orgozer doe je. Dan komt die binnen jou. Dan laat je hem penetreren in jezelf. Ah, eenmaal in jou komt dat geest, de geest van de domein in jou, dan wekt die geest in jou uh, allerlei kwade overpeinzingen, maar niet de overpeinzingen je kan anders is, heb je dat en dan, aha, en daarop jaagt de domein als die dan ziet dat jij bent, het is bijzonder belangrijk wat we nu zeggen, wat ik probeer te zeggen, want als zodra die Dome, de engel, want de engel, hij, ver, hij doet, hij is niet verkeerd, hij is aangesteld door de schepper om te waken, om dat aan de mens te doen, en de mens moet in staat zijn om dat te overwinnen, dan als de mens dan die overpeinzingen door, door, door de geest van naregheid, de mens, verkrijgt allerlei overpeinzingen, nare overpeinzingen. ah, en daarna over overpeinzingen, dat is al de kracht van de, de mens, die de, ook de, de kracht, die man, die de mens al gaat opwekken, want hij zegt, nou wat is al de schepper dat hem begon, begon de overpeinzingen over de schepper en al die andere dingen. Nou, dat is voor hem dan al een voldoende grond, voldoende eh, voldoende motivatie, of voldoende zeg je, beschuldiging, de, ja, de dan heeft hij de zie die dan de, de genoeg beschuld, beschuldiging is om hem aan te trekken naar de hel. Dus als iemand in de hel komt, hier op aarde betekent alleen op eigen schuldige bult. Heerlijk, Want hij had moeten opletten wanneer eerst komt altijd een gedachte. Hoe, waar komt het eerst in? In ons hoofd. In ons hoofd komt eerst een gedachte van rare gedachten. Zo wat hij zegt ons. Narigheid, gedachten, nare gedachten. Nou, dan moeten we altijd opletten dat we in het hoofd niet laten binnenkomen, eerst in het lichaam, maar in het hoofd al een soort selectieprocedure te maken, waarbij die nare geest, wij maken een soort, een soort uh, filters, waarbij we die nare geest niet laten binnenkomen. En dat is natuurlijk een, een training is schuld van Adam heer. en zelde, Adam precies, hetzelfde was ook in de schuld, was het de, de, de zonde, de zonde was benieten, van Maar dat is niet. Nou oké, okay, dat was ook benieten, ja, dat was ook de, dus de zonde van Adam en en Gauer. zie dat dat zij had eerst uh, erop ingegaan gegaan en dan uh, maar dan is het in ieder geval moet je dan voordat voordat het komt komt in het hoofd, moet je dat uitselecteren en weghalen uit je hoofd. Okay? Dat het in ons hoofd komt, is normaal. Geen mens op aarde die loopt of die liep of die zal lopen die die gedachten niet zou kregen, want anders zouden wij als uh, uh, geen mens zijn. We hebben twee naturen. We hebben dan de slechte neiging en de goede neiging. Dus onze slechte neiging wordt ook gevoed, moet ook gevoed worden. En dan van boven komt men dat, men niet gevoed, men moet gevoed, maar wij moeten hem transformeren in het goede. Maar daarom, als er komt in het hoofd zoiets gedachten, dan als wij zo'n gedachte niet naar binnen laten komen, dan daarmee verkrijgen wij extra kracht. Weet je dat? De kracht, massag om tegen zo'n nare gedachte... en dan nog een keer, nog een keer... dieper en dieper en dieper... maar zodra, zodra die nare gedachte... heb je al naar binnen geïncasseerd... Dat is, dan wordt het net als een bacterie... eenmaal die bacterie pak je, de bacterie... ja, voordat jij je beschermt... dan is het goed. Als een bacterie komt... en jij, jij bijvoorbeeld... en jij... weet ik niet wat hij doet... eet goed en drinkt goed... En, uh, Vitamine misschien slikt of zo En dan word je beschermd daardoor. Dat komt ergens op jou af. Ja, ergens in de tram, waar dan ook. En gaat dood. Omdat jij, jij laat het niet, jij bent niet ontvankelijk daarvoor. Maar eenmaal binnen, dan komt het, begint de destructieve werking van die, van die bacteriën. Ja, ze gaan zich allerlei... Uh, ze kan zich vermenigvuldigen, et cetera, en nou in een ziek beeld, uh, is al, dan ben je al ziek. Je? Dus op die manier is het ook geestelijk, precies hetzelfde. Eenmaal binnen deze gedachten deze gedachte, rare gedachte, is net als een bacterie. Dan gaat, dan automatisch gaat het genereren, in de mens, allerlei kwade bedoelingen. Kwaade, kwaade, ...kwade overpeinzingen. En dat brengt de mens dan... Uh, ...dat is al voldoende grond... ...voor de domein... ...om de mens te trekken naar de hel. Maar de hel is hier op aarde... ...en niet elders natuurlijk ook... ...elders bestaat het ook... ...maar voor ons is belangrijk... ...dat om te mijden... ...dat wij niet in hel de hel komen... ...hier op aarde. Dat is aan ons gegeven... Wij, bestrijden wij dat door onze kracht hier op aarde, dan is het ook automatisch dat wij ook hoe minder kan, kans krijgen om in de hel te komen, ook in de als, ja? Als iemand die ziet in hier in de, he de he hegenom, in de hel hier op aarde, betekent dat die aantrekt van de hegenom dat hij verwant is naar eigenschappen met de tegenom met de, met de hel. En daarom ook na de dood. hij komt daar naartoe waar zijn ziel is. Want de mens is de ziel. Als de ziel aangetrokken wordt door de hel. Door de plaats waar de, de hel is. Dus is dan de krachten van, van de hel. Dan ook na zijn overlijden komt hij naar de plaats waar hij, waar hij van had. Waar hij. Ge, Waar hij, waarmee hij contacten had hij komt daar, daar naartoe dat was zijn, zijn sfeer van zijn zijn levenssfeer